9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Is het de HEMA na jaren van verlies weer eens gelukt om winst te maken? Zometeen de jongste cijfers. En Amerika betrekt nu ook Turkije bij een eventuele militaire vergeldingsactie op Syrië. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins.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 Daardoor kwam Turkije steeds meer aan de kant van Rusland en Iran te staan. Maar nu zijn de Turken, net als de Amerikanen... woedend over het gebruik van gifgas in de stad Douma. President Erdogan eist op dat punt actie. En voor het eerst in lange tijd zegt hij weer onomwonden... dat de Syrische president Assad weg moet... Een Russische legerfunctionaris zegt dat Douma nu helemaal in handen is van de Syrische regering. De dus dat was het laatste rebellenbolwerk in de regio oost ghouta net buiten Damaskus. Er zouden Russische militairen rondlopen die de orde handhaven, maar de berichten zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Een Canadese tuinman heeft waarschijnlijk veel meer mensen vermoord... dan tot nu toe werd gedacht. De man van 66 werd begin dit jaar opgepakt op verdenking van twee moorden. Sindsdien zijn er in tuinen waar hij werkte... stoffelijke resten van nog eens zeven anderen gevonden... schrijft een Canadese nieuwswebsite. De lichamen waren in stukken gehakt. De Canadese politie doet nu onderzoek naar 15 cold cases... die mogelijk ook aan de tuinman kunnen worden gelinkt.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 En 60 Braziliaanse parlementariërs laten Lula aan hun naam toevoegen... uit protest tegen de gevangenisstraf voor oud-president Lula. Die zit vast wegens corruptie. Het initiatief komt van de voorzitter van de Arbeiderspartij... die nu Gleisi Lula Hofman wordt genoemd. En tegenstanders reageerden daarop door aan hun naam Moro toe te voegen. Dat is de naam van de rechter die Lula veroordeelde. De parlementariërs laten hun naam niet bij de burgerlijke stand wijzigen... maar de toevoegingen komen wel te staan op naamboordjes... Stokken, het weer tot slot, veel bewolking, maar ook af en toe zon. Er, eerst is het droog. in de middag ontstaan buien met kans op onweer... en het wordt tussen de 18 en 21 graden. anwb Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Hij begint uh, voorzichtig op te lossen deze ochtend. Spits, we zijn onder de 300 kilometer gekomen. Uh, nog altijd wel wat problemen, zoals op de A2 Utrecht richting Amsterdam. 20 minuten vertraging tussen Maarse en Knoopend Holendrecht. De oorzaak waren problemen vanochtend op de A10 Zuid in beide richtingen... Op de A28 Zwolle-Groningen, een kapotte vrachtauto bij Zuidwolde. De file vanaf knooppunt Langhorst, die is 4 kilometer lang. De rechte rijstrok is nog dicht. Een half uur vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. De file rijden tussen Strandhorst en Nijkerk. Een druk bij Eindhoven op de N2. Vanuit Maastricht ruim een half uur vertraging... vanaf Waalre tot Eindhoven Airport. En vanaf Eindhoven naar Maastricht ook een half uur vertraging... door een kapotte auto op de parallelbaan. Het is file rijden tussen knooppunt Baterdorp en Veldhoven Zuid.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 het NOS Radio 1-journaal. Bijna zes minuten over negen. We gaan het hebben over de HEMA. Bedrijf dat al jarenlang verlies draaide. De vraag is, is het weer eens gelukt om winst te maken? De warehuisketen staat al meer dan een half jaar te koop. Nog steeds niet verkocht. Dat heeft wellicht met die financiële resultaten te maken. In elf jaar tijd werd er tot maar twee jaar winst gemaakt. Het bedrijf heeft net zijn resultaten over het afgelopen jaar bekendgemaakt. Nou, Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. En... Nee, weer niet gelukt. Weer uh, verlies gedraaid afgelopen jaar. Het kwam uit op 31 miljoen euro, zelfs iets meer dan het jaar ervoor. Hema ziet het wel positief in, want de laatste twee kwart kwartalen... daar putten ze de hoop uit, toen is er wel winst gemaakt. Dus als je naar de laatste zes maanden kijkt, is er wel winst. Kijk je over het hele jaar dan is er verlies. Moet ook wel bijgezegd worden dat ze afgelopen jaar één tegenvaller hadden... Van 23 miljoen euro. Maar goed, haal je die eruit, hebben ze dus nog steeds een verlies van 7 miljoen. Het geeft aan in ieder geval dat HEMA wel op de weg terug is. Want de omzet, die neemt wel toe. Maar het is niet zo dat er onderaan de streep geld overblijft. Het is een internationaal bedrijf. Dat realiseren we ons misschien niet altijd. Waar gaat het wel goed? Ja, ze zijn steeds internationaler aan het worden. Ze zijn in Frankrijk, Duitsland actief. Spanje, Groot-Brittannië. En ze willen nog verder. Ze willen naar Oostenrijk. Ze willen naar het Midden-Oosten zelf. Het is daar vanuit het buitenland moeten groeien komen. Er zijn dus steeds meer klanten die kennis maken met de HEMA. Of zoals zij misschien zeggen, EMA. Want uh, bijvoorbeeld allerlei vloggers gaan dan langs bij die winkel en dan klikt dan zo. Because there is a new store opening there and it is the HEMA. Ravid de je aujourd'hui voor een de chez Emma which is a Dutch uh, shop. Heute kam ein großes Paket an, nämlich meine erste Hema Bestellung. Hola. Pero tenía muchísimas ganas porque soy super fan de la tienda Emma. That sells lots of nice things and useful things, but most importantly, it sells Dutch food items. Yeah. Duitsers, Fransen, Spanjaarden maken er allemaal kennis mee. Ja, daar is natuurlijk nog heel veel groei te halen, want de HEMA is daar nog echt heel klein in al die landen. In Nederland, daar komen er niet heel veel winkels bij. Sterker nog, de daalt een beetje het aantal winkels. Omzet, die loopt wel iets op, dus wat dat betreft gaat het wel goed in Nederland. Maar de grote groei, die is hier niet. En dat is een beetje het probleem van de HEMA, waar is de groei? Wat gaan ze eraan doen om weer winst te maken? Topman Tjeerd Jeger die is een paar jaar geleden begonnen... en die zei, ja, ons concern is een beetje in slaap gevallen. Hij gaat meer op de kosten letten. Ze hadden enorme oude voorraden, die is hij aan het verkopen. Dus hij is op die weg en hij probeert de medewerkers weer enthousiast te maken. Het is een van de weinige topmannen die op Instagram zit. Hij gaat dan langs bij die winkels, gaat hier op de foto met de medewerkers... maakt hij selfies en hele vrolijke foto's. Hij zet dat dan op Insta, zoals hij dat dan ook noemt. Dus wat dat betreft probeert hij weer het enthousiasme aan te wakkeren. Maar hij heeft ook een belangrijke opdracht gekregen van de eigenaar... HEMA moet weer winstgevend worden zodat die prijs van het concern oploopt. Zodat ze het voor een mooie prijs kunnen verkopen. Want uh, de eigenaar heeft er nog niet veel pret aan beleefd. Is nu eigendom van de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital uh, ja. geen koper nog gevonden dus? Nee, en ze staan toch al echt wel een tijd te koop. Ze hebben ook al twee keer eerder geprobeerd een koper te vinden. En dat lukt steeds niet. Ze hebben er al tien jaar geleden 1,1 miljard voor betaald. Die willen ze in ieder geval terug hebben. Eh, liefst meer natuurlijk ja en ja, maar ze staan niet in de rij dat komt natuurlijk gewoon omdat die groei is echt nog niet bij de hem en in het buitenland is dat dus wel een beetje maar het moet er nog veel meer komen en dat wordt de komende tijd wel de opdracht ja. is is wat wat ja het bedoel geen winst maken maar goed maar je kan ook daardoor heen kijken en denken van het gaat me uiteindelijk wel lukken met dat concern maar waar zit het dan mis waarom, ja maar waarom als zijn... zij al tien jaar geleden dit gekocht hebben een investeringsmaatschappij koopt dat meestal voor een paar jaar zij zitten dus nu al tien jaar mee dat is al een hele lange tijd dat, dat is al niet echt lekker als je daarmee wil verkopen. Hè. Als je weet dat de andere partij er graag vanaf wil... Dan, dan kan je met de prijs wat lager gaan bieden. Dus dat helpt ze natuurlijk niet uh, met uh, de verkoop. Ja, een andere optie zou dan nog een beursgang kunnen zijn. Maar ook daar is het klimaat nu niet uh, ideaal. Dus zelfs uh, een paar weken geleden hadden we het erover over... dat er zoveel bedrijven naar de beurs gaan. Dat klimaat is helemaal omgeslagen. Laatst is er nog een beursgang van een uh, olieconcern... Varo Energy in Nederland. Eigenaar van de Argos tankstations afgeblazen. Dus dat is in ieder geval geen optie. Dus ze moeten echt de koper gaan vinden. En in deze zomer gaan we daar misschien meer van horen. Oké. Okay. Dankjewel. Nick Wouters was dat. Um, dan de zorgverzekeraars. Die hebben Facebook-pixels op hun website. Uh, zo bleek gisteren uit onderzoek van de NOS. Facebook gebruikt de informatie om mensen... gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien. Het gaat om 18 van de 40 zorgverzekeraars. Redacteur, techredacteur Joost Gelf is. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben die zorgverzekeraars gereageerd op dit nieuws? Nou, een aantal zorgverzekeraars die zeiden gisteren al. <coughs> De legden ze gisteren inderdaad uit dat het was vanwege marketingdoeleinden. Maar een aantal gaf direct al aan dat ze, dat ze gingen heroverwegen of ze dat wel wilden, omdat het ook privacyproblemen met zich meebrengt. Nou, Mensis en ONVZ hebben inmiddels besloten om per direct die trackers, zoals dat ook wel heet, om die van hun websites af te halen. Ook politieke reacties begrijp ik, hè? Ja, het Forum voor Democratie en VVD, die hebben ook... Of ja, pardon, ja, er zijn ook politieke reacties. Want er zijn dus ook politieke websites die tracken... maar er zijn ook politieke reacties. D66 heeft een debat aangevraagd en, en maakt hier toch wel zorgen over... omdat het inderdaad gaat om medische informatie. Tegelijkertijd gebruiken Forum voor Democratie en de VVD... ook dit soort trackingpixels. Ja, en goed, je zei het ook al, want die politieke partijen... sommigen maken er dus ook gewoon gebruik van. Ja, klopt. En uh, dat, dat op zich is dat ook wel... Vanuit een, vanuit een website gezien, vanuit een bedrijf of politieke partij gezien, is het heel logisch. Want je kan mensen die op jouw website zijn geweest, uh, die, die kun je vervolgens targeten met advertenties. Nou, mensen die op jouw website zijn geweest, hebben natuurlijk een bepaalde interesse in jou. En die kan je dan een paar dagen later, bijvoorbeeld op Facebook of buiten Facebook, nog een keer zo'n advertentie laten zien. En, en mediaorganisaties uh, zag ik erbij staan hè, bij het lijstje? Ja, Nu.nl, De Volkskrant en NRC die hebben ook zo'n zo trackingpixel. Tracking maar ook bijvoorbeeld de VPRO. En dat is wel ironisch, want uh, de VPRO is natuurlijk de omroep van Arjen Lubach... die afgelopen zondag uh, tegen dit soort trackingpixels uh, ker is gegaan. Uh, maar bijvoorbeeld NRC geeft ook aan dat ze ga ook, ook gaan heroverwegen... of ze het wel willen inzetten. Ook vanwege de, ja, de, de, de zorgen over de privacy. Ja, jij weet, ik heb er ook helemaal geen verstand van. Even toch even een checkvraagje, want dat zullen ook veel luisteraars nu bedenken. De NOS, doet die dat ook uh, eigenlijk? Nee, we hebben geen tracking pixels. We hebben natuurlijk extra goed uh, onderzocht. Voordat je anderen de maat denkt, moet je ja. natuurlijk bij jezelf even onder, onderzoeken. Heel goed. Uh, wat, wat de NOS bijvoorbeeld wel heeft, is uh, andere trackers. Bijvoorbeeld van reclame-netwerken. Oké. Okay. Uh, maar niet uh, van Facebook. Nee. Hoe, hoe zit het dan met, met andere advertentienetwerken? Nou, Facebook is, is een van de grootste advertentienetwerken samen met, met, uh, met Google. Uh, en... We hebben, in dit geval hebben we vooral gekeken naar Facebook-tracking... maar er zijn inderdaad nog veel meer. Eh, die hebben we niet allemaal onderzocht... maar heel veel van dit soort websites hebben ook andere trackers... op hun website staan. Dus als ze die Facebook-pixel verwijderen... zijn niet per se alle privacy-zorgen weg. Maar Facebook is wel een van de twee advertentienetwerken samen met Google die verreweg het meest weet van zijn gebruikers. Misschien wel het meest, misschien wel meer dan Google. Ja, wat dus wij... vandaar dat we ons daarop richten. Ja, wat, wat we natuurlijk al eerder vaststelden is... Hè, want het, het focust nu inderdaad heel erg op Facebook... maar je ziet dus dat... Hè, stel dat, je dat dat allemaal verwijderd, dan nog ben je niet veilig. Nou ja, dan nog kun je inderdaad worden gevolgd uh, op internet. Nou is het wel zo, als jij bent ingelogd op Facebook... en je laat zo'n... Nou ja, bijvoorbeeld als je naar een, een zorgwebsite gaat van een, zorg, een zorgverzekeraar... en je zoekt of je SOA-behandeling wordt vergoed... dan kan Facebook zien dat jij, dus ook jij, echt, jij met jouw profiel... die website hebt bezocht. Als je niet bent ingelogd op Facebook... of als je geen uh, Facebook-account hebt... dan uh, kan Facebook alsnog wel zien dat vanaf jouw computer of jouw apparaat... dat daar een verbinding is gemaakt met die website. Maar wordt het niet aan jouw Facebook-account gekoppeld? Ja. En dit voorbeeld was puur hypothetisch. Puur hypothetisch, ja. Dankjewel. Ja. Tegenredacteur Joost Gelvis was dat. Dat dat een cheerleader van drie jaar geleden alweer. Het is nu... De kritiek van Jan ja. Publiek. Kwart over negen. Ja, en dat betekent dat het de kritiek van Jan Publiek is. Uh, we moeten even terugkomen op de uitzending van gisteren. Ja, inderdaad. Zeg. Want op het einde gebeurde er iets raars. Het was een beetje rommelig. hè? Het het was het was meer dan rommelig. Laten we heel even luisteren. Ja Martijn, sorry. Er slaat hij weer van alles op hol. Eel, wat zei het? Nou, wat dit is, ik weet wel wat dit is, dat is de tune van onze podcast. Doe ik iets fout hier? Nee hè? Oké. Okay. Nou, uh, geen idee wat dit allemaal was. Het bijzondere is natuurlijk dat, dat mensen thuis denken... waar heeft die man het over? Ik, ik hoor hem gewoon praten. Maar er gebeurde hier dus iets geks door een rare schakeling. We zitten hier dus in een nieuwe studio. Dat kan veel mensen niet zijn ontgaan. Er liggen nog kennelijk allerlei oude schakelingen. Waardoor het zo was dat er een tune keihard op onze koptelefoon oh, kwam. Die kunnen we even laten horen. Dit, dit horen wij dus... Hij ja, kan nu wel weg. Nee, maar ik ging er dus vanuit dat, dat de mensen dat thuis dat natuurlijk ook hoorden. Want wij luisteren hier af. Dan moet ik wel zeggen, je hebt hier de mogelijkheid om, om radio af te luisteren. En we hebben dan nog, dat heet zendlijn. Dus dat is wat wij van hieruit in een touw stoppen. En dat uiteindelijk bij u thuis op wat voor manier ook binnenkomt. Als je je tuner afluistert, luistert, zit weer een vertraging tussen. Dus dan kan je, weer, kan je weer niet horen. Want dan krijg je dat tet te braken effect. Nou ja, kortom, dit gebeurde. Wij hoorden dat hier allemaal. Maar op de radio was het dus eigenlijk gewoon normaal. Ja. Moet ik nog even zeggen waar die tune van was? Van de, van de podcast. Oh ja, had je dat al gezegd. Dat zei ik in het fragment. Ah, oh ja. ja, dat klopt. Ja. Um, nou goed, dat was dus allemaal heel chaotisch, net zoals dit eigenlijk. Dat nou, was um, best mee hoor. Uh, luisteraar Hans van Balen, die mailde ons ook nog over de uitzending toch, van toch gisteren. Niet de Hans ja, van nou, dat ba had ik ook. Volgens mij is het niet de Hans van Balen, want dit schrijf je met 1a. Hij heeft kritiek op het gesprek over de wachtlijsten bij GGZ-instellingen met Jacobine Geel van gisteren. Uh, maar ook daar ging het niet helemaal. Goed met de telefoonlijn. Luister maar even. Wacht, ik heb een echo in de, in de stem. Kan dat verholpen worden? Wij gaan hier uh, iemand uh, daar onmiddellijk op afsturen. Praat intussen gewoon door. Ja. Nee, en ik zit in ik ik ik daai, Ja, op een praten we de hele tijd door elkaar heen, mevrouw Geel, maar er is iets met die verbinding, ja. kennelijk. Ja, dit is, ik heb het mailtje gezien van Hans. Overigens, hartstikke leuk mailtje. Want hij uh, is, was groot fan van Wim Bloemendaal vroeger. Dat is heel lang geleden. Toen was jij misschien niet eens geboren, Elisabeth. Die <lacht> zat s'nachts op de radio. Ik ga hem zo nog even persoonlijk antwoord geven. Maar hij zegt tegen mij, van, ja, kan je, had je dat niet? Wat kritischer kunnen doen, dat gesprek. Nou ja, volgens mij heb ik wel geprobeerd om allerlei vragen te stellen. Maar hier had je dus weer het punt. Zij hoorden mij op een of andere manier niet. Uh, ik dacht eerst nog, dat is een truc om dan maar... Uh, weet je wel, die vervelende vragen te vermijden. Maar we hebben na de uitzending contact met elkaar gehad. En ja, dat was ja, voor haar ook heel vervelend. Zij, zij vond het ja. ook heel vervelend. En je hoort haar aan het begin ook al zeggen van ik krijg allemaal echo's terug en uh, nou ja, tijdens het gesprek heeft ze mij niet eens gehoord bewijzen van. Dus ja. nou ja, dat, zo zie je maar weer dat er dus het soms was ook, eigenlijk heel knap van haar dat zij überhaupt nog haar verhaal uh, goed ervoor kon brengen. Nou ja, zoals, uh, zoals Hans schreef in zijn mail, hij, ze kakelde maar wat verder. Maar ja, dat deed ze dus ook inderdaad. Maar dat, dat vond ze ook heel vervelend. Goed, nou een beetje een inkijkje in de scher, achter de schermen, hoe dat hier uh, toe gaat. Um, blijf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 Verder een kwartiervertraging op de A1 richting Amsterdam... tussen Eembrugge en Naarden. Een bij Eindhoven drukte op de N2 vanuit Maastricht... staat 7 kilometer van Maastricht-Aken Airport. Nee, dat is voor Eindhoven Airport. Maastricht-Aken Airport ligt heel ergens anders. De file begint vanaf de high-tech campus... gaat door tot aan Eindhoven Airport. En als laatste de A28, Zwolle richting Groningen... tussen Langhorst en Zuidwolde. Een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. Jantje O, dat is de titel van de biografie... die vandaag verschijnt over vechtsporter en ex-crimineel Jan Oosterbaan. Oosterbaan groeide op in Rotterdam, ontwikkelde zich tot succesvol kickbokser... maar zijn achternaam wordt in de titel van die biografie... van misdaadjournalist Koen Scharburg niet voor niks afgekort. Want Jan Oosterbaan was ook een bekende in het criminele circuit in Rotterdam. Meneer Oosterbaan, goedemorgen. Goedemorgen. Want u hebt in de gevangenis gezeten voor een liquidatie. In het boek zegt u uh, dat u dat niet hebt gedaan... maar dat u hebt gezeten omdat u de daden niet wilde verraden. Het was een soort erecode, hè? Ja, ik, ik kan dat natuurlijk niet controleren. Uh, dus laten we daar ook niet te veel over hebben. We willen het gewoon vooral ook hebben over uw ervaringen... Uh, in die gevangenis en over uw ervaringen in het uh, criminele circuit. Want er staan genoeg zaken in dat boek die heel interessant kunnen zijn. Hoe bent u daar ooit in terechtgekomen, in dat criminele circuit? Uh, ja, vroeger, ja, toen de jongens had ik geen drempelvrees. Uh, als ik ergens langs een juwelier liep en uh, ik zag er van die mooie klokken leggen van een paar ton. Ik denk, zo, dat is makkelijk. En dan uh, stapten de volgende dag naar binnen hè, en dan haalden we ze, haalde ze op. Dus uh, ja. Maar u bent niet opgevoed door je ouders van Mijn en Deins? Of dat iets van iemand anders is, daar mag je niet aankomen? Daar heb je gelijk in. Maar goed, ja, ik, uh, dat, dit, ja, ik deed dat gewoon. Dus uh, ja. Of het goed is of het niet goed is. Ik, uh, ik had er toen geen probleem mee. Nee. Wat, wat voor boef was u? Nee, joh. Ik ben helemaal niet echt een boef, joh. Ben gek, joh. Ik, uh, misschien, uh, ja... Ja, ik heb me niet echt als een boef omschrijven, denk ik. Ik, uh, ik ben meer een sportman als een, als een boef, denk ik. Ja, want ja, u bent ook kickbokser. Uh, ja, ja, ja, Succesvol kickbokser ook geweest. Ja, zeker. Maar was het dan nodig om ook, ook dat, dat criminele deel erbij te doen? Ja, dat, dat, dat, dat gaat vanzelf, joh. Ik bedoel... Uh... Ja, ik weet niet. Het, het zit in je hoofd en uh, ik, ik verzin het allemaal zelf. Dus ja, niemand gaat me zeggen van dat en dat moet je doen. Ik, ik kwam er zelf mee. Dus ja, hoe dat is, dat weet ik niet. Dat uh, zat, zat in mij, dus want, ik want, kan het niet uitleggen. Want dat is natuurlijk ook waar de kickboxwereld wel eens, wel eens uh, bozig over is. Hè? Want dat er, er gebeurt ook vaak in de zijlijn wel dingen. Dat, dat jongens die daaruit voortkomen, uiteindelijk in dat, in dat criminele circuit... Nou, u bent daar een voorbeeld van ook, uh, vinden ze vaak niet leuk. Maar zijn die lijntjes dan heel kort of zo? Uh, lijntjes kort, nou ja, weet je wat het is? Vroeger werd, als er een kickboxer wat deed, werd het uitgemeten. Waren de hooligans bezig met voetbalwedstrijden, dan, dan zag je niks. Dus eigenlijk is het een beetje, ja, pagitaliseren natuurlijk. Dus uh, overal zit de boef in, joh. Dus het, uh, in de onderwereld, in de bovenwereld. Dus, uh, dat is waar. Ja, ja dat is waar. Uh, toen u in de gevangenis zat, kon u ook gewoon blijven kickboksen, ja, ik had het geluk dat ik vaak sporthulp was. Eigenlijk uh, bijna altijd eigenlijk. En mijn naam ging altijd een beetje vooruit. Dus uh, ja, dan kwamen er ook bewaarders met een bokstasje mee, uh, mee trainen met me. Dus dat was wel erg leuk. En, maar kon u ook wedstrijden kickboksen dan? Ja, toen ik eenmaal verlof kreeg, dan uh, ben ik gewoon uh, wat harder gaan trainen erbinnen. En deed uh, deden we gewoon een wedstrijdje in een verlof. Oké. Okay. Ja. En de bouwhaarders gingen allemaal mee, dus dat was wel grappig. Ja. Um, toch even naar de actualiteit, want we horen veel hè, over, uh, over criminele zaken nu. Ja, de de Mokro-oorlog is bezig, uh, dat soort zaken. Maar hoe kijkt u daarnaar? Ik zou eerlijk zeggen, ik kijk helemaal geen journaal. Ik, uh, uh, ik lees geen kranten. Ik, uh, het interesseert me ook helemaal niet. Ik bedoel, ik word 59. En uh, ja, joh, dat is allemaal. Uh, vroeger was het anders. En uh, hoe het nu is, ja, ik weet het niet eens. Wat, wat, wat, was, wat was er vroeger dan anders? Ja, toen was het meer een, uh, ja, meer een, uh, een ongeschreven wet dat je, ja, dat je elkaar een beetje hielp. En uh, uh, als iemand een probleem had, dan uh, geef je hem stomp op zijn bek of je pleur hem in de kofferbak en je nam hem mee en dan was het goed. En nou was het uh, voor 5000 euro schiet is on iemand ondersteboven of zo. Ik weet het niet wat er... Uh... Dus het is een verharding. Het is, het is anders. Het is, het is niet meer zoals het vroeger was. Nee. Voor de goede orde, u bent er helemaal uitgestapt, hè? Oh ja, hoor, al heel lang. Ik, ik ben nu al 17 jaar vrij. Dus het boek is al. Uh, dit verhaal is al heel oud. Uh, 1995 was die laatste zaak. Ja, want kijk, er zijn ook mensen die zeggen dan van ja, waarom, waarom praten jullie überhaupt met zo'n man? Want die brengt misschien ander weer op het verkeerde idee. Wat, hoe, hoe kijkt u daarnaar? Oh nee joh, ik leef niet voor de buitenwereld joh. Ik, uh, ik wilde dit gewoon doen. Ik, uh, de, die, die liquidatiezaak staat in mijn hoofd natuurlijk. Dat ik mijn bek houd voor een ander. Nou ja goed, uh, maar in de boek staan er veel meer leuke dingen. Ik bedoel, uh, er staan ook uh, over mijn jeugd en over mijn, mijn wedstrijden. Uh, andere zaken. Dus eigenlijk, ik, ik denk dat het een heel leuk boek is voor, uh, voor mensen die dat toch wel willen lezen. Zat er, zat er verder geen boodschap achter? Om, om, is het, het is niet bedoeld dus om anderen uh, te zeggen van joh... Probeer wel de goede afslag te nemen en niet de verkeerde zoals oh ja. ik heb gedaan. Ik hoop dat iedereen de goede afslag neemt. Want ik bedoel, uh, tuurlijk, uh, ik heb het gedaan, maar joh, ik, ik heb er ook geen spijt van. Ik bedoel, uh, is what you see is wat you kent bij mij en uh, klaar. Het dus, maakt mij niet uit, weet je. Ik, ik leef nu heel normaal uh, met mijn vijf kinderen en mijn vrouw, dus uh, er is niks aan de hand. En wat doet u, wat doet u nu? Ik heb een eigen sportschool, een hele grote zelfs, een kickboxschool, uh, 1100 leden. Dus ja, eigenlijk is dit wel uh, een, uh, een dagtaak op zich. Ja. Dat is ook wel iets natuurlijk, want daar komen ook jongens uh, die, uh, nou ja. Ja, van allerlei pluimage. Dan scheelt het wel dat daar iemand staat die wat weet van de wereld. Ja, zeker. En uh, er, is één, er is één wet hier, ook. dat is mijn wet. En één regel, mijn regel. Iedereen die je niet uh, ja, uh, storende elementen verwijdert. Ik bedoel, ik wil alleen leuke mensen hier hebben en uh, that's it. Wat hoopt u nou dat, dat mensen denken als ze het boek hebben gelezen? Wat een fijne gozer, die Oosterman. Een fijne gozer? Tuurlijk. Ja. Kijk, luister, ik heb een hele grote sportschool. Uh, dat blijkt toch ook wel dat je, dat je gewoon normaal in het leven staat. Ik bedoel, al die ouders sturen de kinderen naar mij toe. Dus uh, ja, wat zal, het, uh, wat zal het deren, weet je wel. Ik bedoel, wat geweest is, is geweest. Uh, het is jammer dat je altijd voor iedereen een crimineel blijft. Maar ja goed, uh, zo zie ik het zelf niet. Jantje Oloert. D ja. Dat is de titel van de, de biografie. Ja. Geschreven door... Uh, door uh, Koen Scharberg. Ja, Koen Scharberg die heeft het gedaan. En het gaat dus over Jan Oosterbaan. Want we noemen u dan gewoon nu bij de naam. Bedankt voor het gesprek. Oké, okay, goed. En uh, er staat ook nog een heel leuk stuk over de motorwereld in hoor. Ik bedoel, ik, ik, ik rij ook Harley. Dus uh, okay. <laughs> daar kunnen mensen ook even ja, over dan lezen. Dan gaan we dat van het weekend even lezen. Bedankt en tot Allee, ziens. Klasse. Dag. Nee, Mazzel, dag. 1, 2, 3, voor de dag. Drie Zaken uit het Nieuws gaat u meer over horen de komende uren op deze zender. NPO Radio 1, de luchthaven Schiphol. Daar gaan ze vertellen vanmiddag in een persconferentie hoe ze zich gaan voorbereiden op de drukke meivakantie. Niet onbelangrijk, want afgelopen jaar was het zo druk op Schiphol dat KLM na de vakantie een claim indiende voor de schade vanwege de lange wachttijden. KLM, Schiphol en de staatssecretaris die spraken daarna af dat dat niet meer mocht gebeuren. De gemeente Utrecht maakt vanmorgen bekend wat er allemaal moet gebeuren aan de Domtoren... en hoeveel de restauratie van die toren naar verwachting gaat kosten. De monumentale toren is voor het laatst gerestaureerd, in 1975, en dus is hij aan groot onderhoud toe. We zitten nu op 40 meter hoogte. Uh, wat je heel goed kan zien is dat de Tufsteen onder invloed van regen en wind gaat uh, eroderen, zoals we dat noemen. Dus de wind komt er langs en het is nat en dan droogt het harder dan de binnenkant en dan gaat het scheuren. Dat gaat helemaal verkruimelen. Het gaat helemaal heel geleidelijk met vrij kleine blokjes. Maar zouden we nou niet groot onderhoud gaan plegen, dan creëren we natuurlijk wel een probleem voor ons qua veiligheid. Want dat betekent dat die stukken groter zouden kunnen worden en dan zouden er zouden stukken naar beneden kunnen vallen. Maar zouden we dit niet gaan doen, de grote restauratie, het grote onderhoud, dan creëren we een probleem. Dat zei Jaap van Engelenburg, de beheerder van de Domtoren. De toren uit 1382 stond de afgelopen maand al in de Stijgers. De aanbesteding voor die restauratie begint deze week. En de Hongarije-rapporteur van het Europees Parlement... dat is Judith Sargentini, die komt over een half uur met een rapport. En dat ziet er niet gunstig uit voor Hongarije. Ik praat erover met Bert van Sloten, onze man in Brussel, Bert. Wat kunnen we verwachten in dat rapport? Nou, het wordt een bikkelhard uh, rapport, uh, Jurgen, daarin wordt gezegd dat er grote zorgen zijn over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Zorgen over de corruptie, belangenverstrengeling, de rechten van minderheden en migranten worden niet gewaarborgd. En dat zal uiteindelijk uitmonden in de conclusie dat er in Hongarije sprake is van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden. En die conclusie zal weer worden gevolgd door een aanbeveling. En die aanbeveling is om wat ze hier noemen de artikel 7-procedure op te starten. Uh, genoemd naar het artikel in het verdrag. Die wordt ook al gebruikt tegen Polen. En dat betekent dat uiteindelijk, aan het eind van zo'n procedure, je zelfs het stemrecht van een land in de Europese Unie kan ontnemen. Ja, en de, de grote man wat betreft uh, Hongarije is natuurlijk Viktor Orban. Die heeft net weer de verkiezingen gewonnen met zijn partij, de Vides-partij. Dus ja, Hongarije, die zitten voorlopig dus nog wel even. Hongarije blijft dus op ramkoers met. Brussel ja, ze blijven op ramkoers liggen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, dit is een aanbeveling. Het is nog maar de vraag of dat allemaal wordt overgenomen. Want in tegenstelling tot Polen heeft Orbán heel erg veel vrienden in uh, Europa. Hij zit in de christendemocratische familie, zoals dat hier uh, in het Europees parlement heet. Daar zit bijvoorbeeld het CDA bij, maar er zit ook de CDU, CSU, zitten daarbij. Machtige vrienden. Uh, dus uh, hij is in staat geweest tot op heden om heel veel nou ja, veroordelingen, tikjes op te vinden... Die er in het verleden allemaal zijn geweest. om die altijd tegen te houden. En uh, ik moet nog maar zien. of ja. uiteindelijk ook die artikel 7-procedure. wordt opgestart. Ja. Maar goed, het is een lange weg. We gaan het horen later. de ins en outs van dat rapport. Bert van Sloten was dat. Nu naar Carl Johan de Zwart. voor de onderwerpen van spraakmakers. Goedemorgen, Jurgen. Ik praat zo met oud-minister van Defensie. en hoogleraar internationale betrekkingen. Joris Voorhoeven. Ja, over de internationale span, uh, spanning in Syrië natuurlijk. Hè. We gaan met hem proberen. alle krachten en belangen die er spelen. Nou, een beetje in kaart te brengen. En daarover gaat ook Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Dat is de stelling. 0800 1101. Daarop kunt u reageren. Zometeen spraakmakers met Karel Johan de Zwart. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. NOS -journaal. Turkije lijkt een Amerikaanse militaire aanval op Syrië te steunen. President Erdogan en president Trump hebben afgesproken... dat ze nauw contact houden. Tot nu toe stonden ze in de kwestie Syrië-lijnrecht tegenover elkaar. Maar de Turken zijn nu, net als de Amerikanen, woedend... over het gebruik van gifgas in de stad Douma. Het lukt de HEMA nog steeds niet om winst te maken. Afgelopen jaar bedroeg het verlies 31 miljoen euro. En dat is iets meer nog dan in 2016. Dat kwam helemaal door het eerste halfjaar, want in de tweede helft van het jaar maakte de HEMA wel wat winst. In Eindhoven is een dode man gevonden in een auto. En volgens de politie is die doodgeschoten. De omgeving van de straat Den Bult is afgezet en er wordt sporenonderzoek gedaan. Staatssecretaris Blokhuis wil proberen de maatschappelijke diensttijd die volgend jaar moet worden ingevoerd aantrekkelijker te maken voor jongeren. Uit onderzoek blijkt dat zij er nog weinig in zien. Blokhuis wil daarom dat de diensttijd vrijwillig en flexibel is en wie deelneemt krijgt voorrang bij sollicitaties naar overheidsfuncties. En een Canadese tuinman die is opgepakt voor twee moorden... heeft mogelijk nog zeven moorden op zijn geweten. De lichamen zijn opgegraven in tuinen waar hij werkte. En de Canadese politie doet nu onderzoek naar nog 15 cold cases... die mogelijk ook aan de tuinman kunnen worden gelinkt. Het weer veel bewolking, maar ook af en toe zon. Eerst is het droog, in de middag ontstaan er buien met kans op onweer... en het wordt 18 tot 21 graden. Heeft case informatie de ochtendspits lost op. Langzaam staat nog 140 kilometer. Opvallende zaken zijn nog de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Een kleine 20 minuten vertraging tussen bruggen en Hilversum-Noord. Op de A27 Ammeren gorkum zitten ganzen op de rijbaan. Tussen Hilversum en Rijnsweert 9 kilometer, 20 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. En een kapotte vrachtauto op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen knoppen Lankhorst en Zuidwolde een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Wordt het niet eens tijd voor Bye Bye Twitter? Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, want uh, de impulsieve tweets van Trump jagen de hele wereld de stuip op het lijf. Spraakmaker van de dag, splinter Chabot. Voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Ja, uh, bereid je maar voor, Rusland ze komen eraan. Fijn, nieuw en slim. Vind jij die woordkeuze uh, ook ongepast, net als minister Stef Blok? Uh, nou, ik, werd er eigenlijk, ik weet niet zo goed dat ik van moest zijn. Ik werd er eigenlijk vooral een beetje uh, zenuwachtig van. Maar wat ik wel uh, grappig vond, is vooral de reactie van de Russen daarop. Een soort van onderkoelde humor was dat. Hij noemt namelijk zijn. Trump noemt zijn raketten heel erg slim. Hè, de slimme raketten. Ja. En de Russen zeiden, nou, weet je wat slimme raketten zijn? Raketten die je op terroristen afvuurt en niet op een gekozen president. Ja. Dus ik vond, de, de spanningen lopen daar natuurlijk hoog op... maar het is wel een interessante antwoord met een soort van... Nou, hij gebruikt zijn eigen woorden, van de, hij gebruikt de woorden van de Amerikaanse president. Ja. Maar vooral zenuwen, dat is wat bij mij om. omhoogt. Ja, ja nou goed, hè, voor je weet beland in de discussie... wat is eigenlijk terrorisme dan precies? Ja. Uh, in het mediaforum straks uh, meer over Trump en zijn getwitter. Maar ook onze eigen Tweede Kamerleden kunnen er wat van. Zelfs tijdens stemmingen laten ze de volgers live weten via Twitter wat er in de vergaderzaal gebeurt. Mediaforum-gast Margriet Brandsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Hou jij dat allemaal nauwkeurig bij... of zit je liever gewoon op de tribune van de Tweede Kamer? Ja, ik houd het wel bij, dat hoort bij het werk. Maar ik, ik vind er wel iets van, dus ik ben blij dat we het er dadelijk over gaan hebben. Heel goed. In Stam.nl hebben we het over uh, het begrip... dat onze minister van Defensie, Anke Bijleveld, gisteren uitsprak... voor een eventueel militair ingrijpen door de Amerikanen in Syrië. De stelling is vanochtend... Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Uw standpunt horen op 0800 1101. Making a decision as to what we do with respect to the horrible attack that was made near Damascus Ik heb aangegeven dat, dat wij begrip hebben voor het feit dat zoiets verschrikkelijks als zo'n aanslag met chemische wapens dat daar wellicht een proportionele maatregel ook in militaire zin tegenover zou staan. Het heeft Mettes u ook om militaire steun gevraagd, Nederland? Nee, collega Mettes heeft ons niet om militaire steun gevraagd. Het kabinet heeft dus bij monden van minister van Defensie Ank Bijleveld... gezegd dat het begrip heeft voor een eventuele westerse militaire actie in Syrië. Nou, Het is nog niet zover, want uh, diplomatieke en economische maatregelen... zijn ook nog een optie. Maar Trump was vrij duidelijk in zijn tweet. Die raketten ja, die komen er dus aan. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de leden van de Veiligheidsraad opgeroepen... om de, de situatie in Syrië niet uit de hand te laten lopen. Maar je kunt je afvragen uh, of dat niet ja, al gewoon wel het geval is... en dat een gifgasaanval toch echt niet ongestraft mag blijven. Is het wel verstandig om achter de harde taal van Trump aan te lopen? En wat betekent een raketaanval voor de stabiliteit in Syrië... en de rest van de wereld? Maakt het dat allemaal niet nog veel erger? Goed, nog één keer de stelling. Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Margie Bransma, waar uh, sta jij in deze discussie? Ja, Ik, ik ben het daar niet mee eens... omdat ik denk dat het eigenlijk al een gepasseerd station is. Als je minister van Defensie zegt, uh, ik heb begrip voor een tegenmaatregel, proportioneel... ook als hij uh, uh, militair is, hè, dat, dat hoor ik het toch duidelijk zeggen... Ja. dan denk ik dat als uh, de, de Verenigde Staten vervolgens ook komen... met een verzoek van wil je iets doen... dat je haast niet meer terug kunt. Nee. dat je niet meer, Want anders is, is dit natuurlijk wel compleet hele, of, of hele goedkope taal... van onze minister ja. van, van Defensie. Maar dus je kunt je dan wel afvragen, waarom zegt ze niet gewoon uh, steun? In plaats ah, van ja. begrip is een soort steun light, lijkt wel. Hè? Ja, maar goed, uh, steun of, of begrip... Uh, proportioneel militaire actie, ze neemt het allemaal wel in de mond. En, en dan vervolgens, hè, als het concrete verzoek van de Amerikanen zou komen, wil je dan ook iets doen? Mm -hmm. Dan lijkt het mij heel erg moeilijk om te zeggen: van nou, we hebben er wel begrip voor, en, en, en, maar, maar we doen liever niet mee. Dat zou, denk ik, de positie van Nederland op het internationale toneel niet heel veel goed doen. Nee, de geloofwaardigheid niet ten goede nee, komen. Nee, absoluut uh, Splinter Chabot, voorzitter ja. van de JOVD, <kuggen> Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Wat zeg jij? Nou, ik, ik vond het woord begrip heel slim eigenlijk. Omdat je daarmee, in mijn ogen juist wel, vanuit politiek oogpunt, de ruimte behoudt. Namelijk, mm. uh, er een, een, uh, moet iets gedaan worden. Ik bedoel, wat er ja. daar gebeurt is gewoon walgelijk. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al jaren aan de gang. Het is niet zo dat er nu deze ene gif was gifgasaanval heel erg nieuw is, dat is al heel erg lang zo. Maar door het aangeven begrip zit er volgens mij nog wel enigszins ruimte in dat je kan zeggen, er komt nu een hele heftige reactie misschien. Dat weten we natuurlijk niet. Twitteren en, en ook echt iets doen is natuurlijk wel een groot verschil. Um, maar waarbij je wel voor mij in mijn ogen kan aangeven van ja, uh, wij gaan er zelf niet aan meedoen. Behalve als je bijvoorbeeld zegt, dan moet uh, op internationaal niveau uh, en dat zou bijvoorbeeld ja, vanuit JVD-standpunt wel zijn dat er een missie komt, waardoor de vrede en veiligheid wordt teruggebracht. Alleen in dat conflictgebied, het is zo moeilijk en zo ingewikkeld, je hebt zo verschillende partijen... dat dat bijna uh, onmogelijk lijkt. Uh, maar zoiets onbestraft laten wat nu gebeurd is... dat lijkt me ook wel uh, ja. heel ver gaan. Maar oké, okay, begrip is natuurlijk een term die ruimte biedt. Ja. Daar, ja. Heb, daar ja. heb je gelijk in, maar... Het is ook een beetje wat je tegen kinderen zegt. Hè? Ik, ik begrijp dat je boos bent, ja. uh, maar dan ja. hoef je het er nog niet mee eens te zijn. Helemaal. Nee, maar het, het feit dat, dat de minister in dezelfde zin zo ongeveer ook al praat... over militaire actie, ja. vind dat, ik dat dat haar ruimte wel beperkt. Ja. Ja, maar ze zegt wel, als, als, uh, als de Amerikanen met hun coalitie... wat, wat nu lijkt, dat het, het Verenigd Koninkrijk is en Frankrijk... dat ze begrip zou hebben als zij iets een tegenmaatregel nemen. Ja. Uh, waarbij ze in mijn ogen wel, uh, vind ik slim... vanuit een politiek oogpunt dan, hè, ja. uh, die ruimte laten verreden. Dan moeten zij met z'n drieën eigenlijk bepalen. En dan moeten zij uit uitvechten met Rusland. Dat ja. is natuurlijk voor, voor Nederland lekker neutraal als het ware... een beetje makkelijk achterover. Ja. En om het dan. nog even wat complexer te maken, uh, over die coalitie gesproken... daar meldt nu dus ook Turkije zich, ja. uh, hoorden we net in het nieuws. Goed, er wordt veel gereageerd op de stelling. We krijgen mailtjes binnen via Twitter en Facebook komen reacties. Jos van Eindhoven uh, had eigenlijk deze stelling. Hij zag hem al een beetje aankomen. Verwacht. Uh, hij is er al sinds drie uur vanochtend over aan het nadenken. Ja, hij is bakker. Uh, dus dan ben je vroeg op. Uh, hij is er nog niet helemaal uit. Je mag de mensen uh, daar niet laten stikken, schrijft hij. Maar ingrijpen op een brute manier kan het beruchte lont in het kruidvat worden. Hij wenst de wereldleiders uh, van dienst. Heel veel wijsheid toe. Frans van Oorschot schrijft op stam.nl. Volgens mij moet Trump ter voorkoming van een derde wereldoorlog zo snel mogelijk ontoerekeningsvatbaar worden verklaard en uit het Witte Huis worden verwijderd. Nou, Fonds van maar neem ik ook nog even mee. Die zegt we moeten alleen steun geven als het 100% zeker is dat Assad erachter zit. En dat dit geen setup is van de rebellen. We gaan naar de bellers. Bente Bekkers van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik leg u even de stelling voor: Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Ja, ik uh, uh, zou die willen veranderen in Nederland moet nooit steun geven aan een aanval. En daar zou ik het dan niet mee eens zijn. Want het speculeren op een aanval die er nog niet is, uh, ja. is een beetje moeilijk. Hè. Je kunt moeilijk begrip hebben voor iets wat nog niet heeft plaatsgevonden. Want uh, uh, nou ja, of dat dan proportioneel is en in, in wat voor context dat zich dan afspeelt. Daar wil ik niet op speculeren. Maar wat ik wel wil zeggen is dat de inzet van chemische wapens... 192 landen hebben daar een verbod mm -hmm. voor getekend. En ja. dat is niet voor niets. Hè? Wie, wie ook de beelden zag afgelopen weekend... van die onschuldige kinderen uh, met schuim rond hun mond. Het is echt verschrikkelijk. En uh, de vraag is dan... kijk je als internationale gemeenschap toe... en accepteer je dat je je laat gijzelen door één land... in dit geval Rusland... dat een onderzoek naar wie dit gedaan heeft... en of er echt chemische wapens zijn ingezet... Uh, simpelweg vetoedt. Ja. En dan zijn er partijen die zeggen, ja, we willen eigenlijk alleen maar ingrijpen als er een volkrechtelijk mandaat is. Maar, dat, en we willen, uh, en, en, en, maar als je je daardoor laat gijzelen dan, en dat er nooit komt, dan moet je dus toekijken. Ja, u, wil graag, is, u ook, wil graag wat sleutel aan de stelling, hè, als ik uw woorden zo goed uh, proef. Daar ja. is het een beetje te laat voor nu, dat gaan we niet meer veranderen. Uh, maar begrip vindt u eigenlijk niet ver genoeg gaan. Nou, kijk, ik vind dat uh, als uiteindelijk Rusland blijft vetoen, dat we uh, een onderzoek krijgen waarmee we onomstotelijk kunnen aantonen... dat Assad hierachter zit en partijen dan zeggen, ja, het is niet onomstotelijk aangetoond... dus ja. we kunnen niet ingrijpen, mm -hmm. dan accepteren we met z'n allen kennelijk... dat er chemische wapens worden ingezet. En dat is iets wat de VVD niet wil. Wij hebben eerder ook gezegd uh, in de, de discussie rondom de commissie Davids... die heeft ooit gezegd, er moet altijd een volkrechtelijk mandaat zijn voor ingrijpen. Ja. Heeft de VVD gezegd, daar zijn wij het niet altijd mee eens... Je kunt ook begrip hebben voor een aanval als er geen uh, volkenrechtelijk mandaat is. Als die aanval legitiem is. Ja. Uh, en dan Zou dan een, kan een aanval op Syrië nu legitiem project? zijn, wat u betreft? Nou, dat hangt, dat hangt van de aanval af. Dus daarom ja. ben ik er toch iets genuanceerder in dan dat u wil. Maar uh, dat, uh, het, het, het, het patroon van straffeloosheid dat we in Syrië zien... Ja. Uh, ja. Uh, in 2013 zijn ook 1400 Syriërs om het leven gekomen door de inzet van gifgas. En toen heeft de internationale gemeenschap besloten om niet aan te vallen, maar om mm -hmm. uh, de wapens op te sporen en te vernietigen. Nou, sindsdien zijn er weer veel meer aanvallen geweest, dus dat heeft niet gewerkt. Nee. Dus ook een, een resolutie voor het staakt het vuren in Syrië, die woorden werken niet. Nee, Maar goed, dus om even die nuance er dan in te brengen, want u wordt eigenlijk ook wel ja. een beetje op uw wenken bediend door het kabinet. Namelijk, die nuance is mits proportioneel, mits de economische en diplomatieke wegen zijn behand, uh, bewandeld. En als die niet werken, dan is er begrip voor een aanval. Ja. Nee, ik sluit ook niet uit dat de VVD daar dan begrip voor zou hebben. Maar okay. ik wil voorkomen dat ik nu speculeer op uh, een aanval... die nog niet heeft plaatsgevonden en ja. waarvan we ook de context nog niet kennen. Want op we een tweet er van Donald Trump, mee zijn. Ja. Exact. En terecht zegt ook de VN, uh, Veiligheidsraad: veiligheidsraad uh, roep partijen wel op tot kalmte. Want je wil natuurlijk niet dat er ongericht iets gebeurt... waardoor het nog verder escaleert. Antonio Guterres, ja. Saedet Karabulou, Tweede Kamerlid van de SP... met de portefeuille buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Goedemorgen. Die is er niet, hoor ik nu. Ja, dan had ik haar toch even graag een, uh, willen weten van haar hoe zij in deze discussie staat. Want ik kan me voorstellen dat dat een iets andere opvatting is. Gaan wij naar Roy Groenberg. En, Goedemorgen. Uh, die komt uit uh, onze gemeenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Bent u het eens of oneens met de stelling? Ik ben het uh, eens uh, met uh, de stelling dat, uh, dat wij uh, niet uh, zomaar à Landen moeten, moeten, moeten volgen om, om ergens anders bombardementen te gaan uitvoeren. Terwijl we weten niet eens wat, we weten niet eens wat er aan de hand is. Ja, nou ja, we gaan niet zelf die bombardementen uitvoeren. We geven steun en vooralsnog heeft het kabinet begrip hè, voor een eventuele militaire actie. Ja, natuurlijk. We gaan zelf die bommen niet gooien. Maar nee. ja, we gaan dus dan medeplichtig zijn wanneer die bommen gegooid zijn. Ja. Maakt u zich zorgen uh, op dit moment over wat er, nou ja, om het maar even grootst te formuleren, gaande is in de wereld en al vooral in Syrië, maar met mondiale gevolgen. Ja. Ik me zorgen, vooral als ik kijk naar wat er in Israël gebeurt, vooral als ik kijk naar wat in Libië gebeurt, vooral als ik kijk naar wat uh, op andere plekken gebeurt uh, in de wereld. Ik, ik, ik vind dat het tijd is voor meer, meer bij elkaar komen, meer kijken wat zijn de harde van de problemen, hoe kunnen we die oplossen. Want ja, ja zo, zo, zo zijn we maar bezig met uh, al die wapenindustrieën om te, uh, ja... Om, om ze te steunen om meer wapens te maken en meer wapens in te zetten in, in, in conflicten die ja, op een menselijke manier kunnen worden opgelost, vind ik. Ja. Hartelijk dank voor uw reactie. U maakt zich uh, zorgen, Roy Groenenberg. Um, we gaan nu toch naar Sadat Karabouloud, Tweede Kamerlid van de SP. Goedemorgen, alsnog. Goedemorgen. Ja, uh, wat zegt u op de stelling Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Ik voel hem een beetje aankomen. Uh, ja, ik, uh, ik steun dat inderdaad. Ik ben voor deze stelling, uh, niet uh, omdat ik uh, uh, misdaden het inzetten van gifgas is een misdaad en uh, strook niet met onze beschaving, goedkeur in tegendeel, maar wel omdat ik de Syriërs een betere toekomst wens en op dit moment een militaire aanval wat dan grootschalig zou moeten plaatsvinden, waarbij uh, de Verenigde Staten uh, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tegenover, Israël, uh, Ru of tegenover Rusland een andere grootmacht komen te staan. Uh, de gevolgen daarvan voor Syrië, uh, Syriërs zullen schrijnend zijn. Maar het bedreigt ook direct onze veiligheid en dat moet je gewoon niet willen. Op welke manier bedreigt het onze veiligheid dan direct? Nou, u, u, u kunt zich voorstellen dat wanneer, tot de, uh, wanneer het dermate escaleert... en ze zitten nu al heel hoog op die escalatieladder... La, uh, en uh, de Russen die gaan weer reageren wat ze hebben aangekondigd... dat dat kan leiden tot een nog grotere uh, en dieper conflict... waar de hele wereld... Uh, wat deels nu al het geval is, bij betrokken is. Uh, en wat leidt ja. tot nog meer doden. U weet dat in Syrië er eigenlijk uh, niet eigenlijk... Uh, op dit moment al een vuile oorlog wordt gevoerd... over de ruggen van de Syriërs. Want alle grootmachten zijn er deels al in, in betrokken. Uh, de IS, hè, daar was de strijd tegen de doel geweest. Ja. Nou ja, dat wordt nu een beetje verlaten. Wij zitten trouwens met de Amerikanen hè, in een internationale coalitie... Ja. ook tegen IS en bombarderen ook in het oosten van Syrië met F-16's. Klopt, en die jihadisten ja, en in zullen natuurlijk bij een hernieuwd conflict... Uh, zullen die alleen maar weer ruimte uh, grijpen. Dus... Uh... Ja, wie hier beter van wordt, u mag het zeggen. Misschien de wapenhandel. Maar het zal de wereld en Syrië zeker niet veiliger maken. Daarom ben ik het eens met deze stelling. Oké, okay, wat had uh, mevrouw Bijleveld gisteren dan wel moeten zeggen? Ze heeft dus gezegd... Uh, want er is eigenlijk alleen nog maar begrip getoond. Hè? Dat is nog wel ja. behoorlijk voorzichtig van het kabinet, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Daarmee houden ze ruimte om straks... Hè, want er is nog geen concrete vraag, zoals dat dan heet... Ja. Vanuit de Amerikanen om uh, zich aan te sluiten bij een eventuele coalitie. Uh, de Britten die, uh, die beslissen daar wel over... zonder het parlement in te schakelen. Ja. Wat Weylingveld uh, heeft gedaan... is de ruimte behouden. Uh, zo doet Nederland dat vaker... Um, dat wanneer de VS en uh, de NAVO-bondgenoten dat vragen... zij uh, dat uh, zouden kunnen gaan steunen. Ja. Um, Blok heeft daarentegen eerder gepleit voor een wapenstilstand. Ja. Dat staat natuurlijk haaks op elkaar. En wat ik had gewild, is dat ze op zoek waren gegaan naar een pauzeknop. Dus in die zin de partijen opgeroepen, zoals de VN-chef ook heeft gedaan om de gemoederen niet verder op te laten lopen... en dat OPCW-onderzoek wat gaat plaatsvinden... in ieder geval een kans te geven. Ja. Ik vraag me af, is Bente Becker nog aan de telefoon? Tweede Kamerlid voor de VVD? Nee, die is er niet meer. Dat is jammer, want die had ik even nog graag hierop willen laten reageren. Uh, dan doe ik dat even hier aan tafel met Margriet Bransma. Uh, Margriet, want jij zei eerder dat uh, door te zeggen... we hebben er begrip voor eventueel... dat daarmee wel een weg wordt ingeslagen... die eigenlijk niet meer een andere kant op kan. Nou ja, ik denk nogmaals dat het lastig is om te zeggen... dat je enerzijds wel begrip hebt... En, en als puntje bepaaltje komt, dan zegt van, ja. oh, maar we doen niet mee. Dat, dat, dat lijkt mij niet zo makkelijk te verkopen. Uh... Ik begrijp ook wel dat uh, uh, onze minister van Defensie, uh, Ank Bijleveld... deze, deze uh, termen voor deze formulering heeft gekozen. Want we hebben natuurlijk inderdaad nog een Tweede Kamer. En, en uh, het is, het is, het is ni niet een, ja, onmiddellijk al een uitspraak zo van... Uh, we gaan meedoen. Ja. He, absoluut. Ik bedoel, de ruimte is er absoluut. En, en, en in die zin worden verstandig gekozen. Maar... De, uh, uh, laat ik het ook zo zeggen, uh, de, de, de, de weg om, om uh, te zeggen van uh, we gaan absoluut niet meedoen, heb je ook wel een beetje afgesneden, ja. naar mijn idee. Ik ga Sadat Karabouloud bedanken voor uw bijdrage. En door naar Salem Kouzi, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, wat zegt u op de stelling, Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië? Ik zeg dat Nederland zeker steun moet geven aan een aanval op Syrië. En niet een aanval op Syrië, maar een aanval op de hond Assad. Ja. En er zijn bondgenoten Rusland en Iran, die al zeven jaar lang duizenden, wat zeg ik, honderden duizenden mensen hebben vermoord, verwond en gemorteld. Ja. En vindt u dat ook zolang we we hebben, niet zeker weten, uh, althans met 100% zeker, onomstotelijk bewezen is, dat er inderdaad uh, een gifgasaanval heeft plaatsgevonden op Douma? Nou, dit, is, dit is de derde aanval, dit zou de derde aanval zijn in Syrië en gaan ze vorig jaar rondom deze datum. Was Er ook een uh, gasaanval in, uh, in de stad waar mijn ouders vandaan komen. Het is vrijwel zeker dat afstand hierachter zit, want niemand anders heeft die wapens dan afstand. Ja. Dus voor ons is het zeg maar uh, 1 plus 1 is 2. En ik snap eigenlijk ook helemaal niet dat mensen als ze die beelden gezien hebben en als ze uh, afstand een beetje kennen, oh. dat ze nog twijfelen aan het feit dat hij gas uh, kan inzetten. Ja. U zegt uh, uit de stad waar mijn ouders vandaan komen? Klopt, ik ben zelf Syriër. Ja, en uw ouders komen uit Douma? Nee, die komen uit gaan Groen. Dat okay. is de stad ja. die vorig jaar is geplondeerd met gifgaanval. Ja, ja. Hoe, uh, um, hoe is het met uw ouders? Zou ik het bijna vragen. Ja, uh, dat is al zeven jaar lang uh, ja. een drama. Dat is gewoon, dat is gewoon slecht. En um, de wereld is zo hypocriet naar ons mening. En heel veel Syriërs denken hetzelfde over. Die, wij laten Assad ons bombarderen met alle soorten wapens. Maar als hij ook chemische aanvallen uh, gaat gebruiken... dan is het opeens van, oh, wacht even, daar moeten we tegen optreden. Dat al lang moeten we uh, opgetreden moeten worden. Rusland. Nee. Hoe vaak spreekt u uw ouders? Ik, uh, ja, ik hoor dichtbij ze, dus uh, vaak. Ja. Oh, ze zijn nu wel in Nederland? Ja, ja, absoluut. Oh, Oké, okay. ik begrijp even dat ze daar ja, uh, op dit ja. moment ook nog zijn. Nee. Nee, maar een beetje, dat is, ja, het is gewoon een, het is een, vrij duidelijk. Ja. Ze mogelijk moeten snel gewoon inskrepen worden tegen de hond dat zoals uh, Trump heeft gezegd. Ja, en is dit ook wel, uh, nou ja, dat is misschien een beetje een ingewikkelde vraag voor u... maar is dit ook de, de overheersende opvatting binnen de Syrische gemeenschap in Nederland? Of is ah, daar heel veel discussie nee, okay. over? Nou, er is geen discussie over het feit dat Assad weg moet. Want mm -hmm. de vluchtelingen die hier in Nederland zijn gekomen... En de meeste vluchtelingen over heel Europa... die zijn gevlucht door de bom van Assad. Hè. Die zijn niet gevlucht door IS of door rebellengroeperingen. Die zijn gevlucht omdat hun huizen zijn gebombardeerd. En uh, ze gewoon uh, weg moesten. Ja. Dank u wel voor je reactie. Uh, ik ga naar Klare. Uh, Overus. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mevrouw Overus, uh, uit onze gemeenschap. Wat zegt u op de stelling... Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië? Ik heb één uh, gezegd. Um, en dat kon met name ook uh, door de dingen uh, die ik bij de stelling uh, las over dat uh, de Amerikaanse president daartoe uh, nou, ook had uh, opgeroepen. Ja. Uh, en mijn, mijn reactie was met name daar ook op gericht: van dat, uh, uh, nou ja, dat in ieder geval het verleden heeft laten zien dat uh, achter Amerikaanse presidenten aanlopen niet heel uh, zinvol uh, is. En deze president, uh, die in een soort gamewereld uh, leeft, al helemaal niet. Uh, wat ik wel vind, en dat is ze ook wat de voorgespreker zei. Uh, dat er opgetreden wordt uh, tegen uh, Assad, uh, daar ben ik het op zich niet mee oneens. Alleen ik vind dat nee. daar toch uh, echt uh, een ander initiatief moet liggen bij of CN of NAVO in plaats van bij uh, puur deze Amerikaanse president. Ja, Margie Bransma heeft hier de handen ten hemel. Nou ja, ik, ik, wat wat waar ah. denkt u dan aan, vraag ik me even af. Want dat er natuurlijk al heel veel is ge geprobeerd om, om uh, Assad tot inkeer te brengen... Dat, dat is onmiskenbaar zo. Dus als u zegt, dan moet er iets anders gebeuren... dan ben ik zo benieuwd, wat dan? Ja, inclusief raketaanvallen trouwens. Het kan hetzelfde zijn, maar dan vanuit een initiatief van VN of NAVO. En uh, ik, uh, wat ik heb begrepen zo ook uit uh, de inleiding op de stelling... is dat het uh, uh, dit keer ook weer in de aanleiding van de reactie... van de Amerikaanse president van dit mm -hmm. moment is. Maar om en... die reden wordt nu natuurlijk nu ook ge gekeken of die coalitie verbreed kan worden. Ja. Juist ook om te voorkomen ja, maar... dat het een, een, een, een puur Amerikaans initiatief is. Ja, precies. Maar dan ben ik het er dan ben ik het wel mee eens oh, dat er okay. actie wordt ondernomen. Het ja. gaat mij met name om uh, waar het initiatief ligt. En dan denk ik, ja, weet je, op dit moment, zeker met deze president. Um, al ja. helemaal niet. Uh, ja. maar ja. maar goed, dat dat, is, dat wordt ingewikkeld. Hè? Want uh, ja, laat je je dan leiden door uh, je antipathie, of uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, uh, wat je van Donald Trump vindt. Of laat je je leiden door wat is het beste uh, wat er internationaal moet gebeuren om nou ja, de situatie ook voor de mensen in Syrië uh, zo snel mogelijk beter te krijgen. Um, nou, dat laatste vind ik het al belangrijk. Ja. En uh, wat ook de mevrouw uh, voor de spreker voor mij zei, uh, is. Ja, goed. Uh, spray, uh, daarover uh, praten alleen uh, heeft uh, niks uh, uh, goed gebracht op dit moment. Ja. Dus dat daar, uh, dat daar een, een, een maatregel of een ingreep uh, komt of een aanval. Dat kan ik me wel uh, voorstellen, maar mijn, mijn reactie komt met name inderdaad misschien wel uit die antipathie. Ja. Maar ook gewoon omdat ik denk, we hebben niet voor niks NAVO en VN uh, om ja. daar actie maar goed, te Maar goed, die komen er op, op dit moment uh, niet helemaal uit, kun je zeggen. En dat is misschien ook wel ja. door van dit probleem. Hartelijk dank, Clara, overigens. Michael, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Wat is daarop uw antwoord? Ja, daar ben ik het mee, ik het mee eens. Ja? Ik denk niet dat Nederland een te grote broek weer aan moet trekken. Uh, dat is ten eerste. Nou ja, grote broek. Uh, We tonen begrip, denk... vooralsnog. Ja, ik vind wel dat je begrip moet tonen voor het feit dat het is gebeurd. Want het is natuurlijk in zeker niet goed te praten en dat je er wat aan moet doen. Ja. Maar ik denk dat er een reactie is op, op die idioot die in Amerika zit. Die, uh, ik denk dat daar gewoon eigenlijk de basis ligt. Misschien een slim raketje naar hem sturen, uh, <laughs> dat zijn Twitter-account zijn Twitter ja. op zijn minst uitgeschakeld wordt. Ik weet ik niet of dat deescalerend gewoon... gaat werken, meneer Michael. Nee, nee, nee, nee, dat is zo. Maar ik, ik, ik, ik, ik ben het gewoon uh, niet eens dat wij het nog uh, moeten het verergeren... Door, door, zeg maar, uh, militair op te treden. Uh, ik denk dat het op zijn minst uh, economisch uh, dan maar moet zijn. Ik, uh, voor zover dat uh, gaat ja, lopen. Goed, en en, dat is ook en nog een, uh, e is ook een optie die speelt he, achter de schermen. De diplomatiek ja. en uh, economische nou, maatregelen. ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat goed is, maar dit, het escaleert alleen maar. En, en zo'n idioot die in Amerika alleen maar wat roept. Ja. En uh, ik denk dat de wereld een bedrijf is. En dat is het niet. In de wereld is het niet een bedrijf. Het, is, uh, het gaat om mensen. Dat is duidelijk. En uh, ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Hartelijk dank, Michael. Uh, ik ga u even de tussenstand melden van deze standpunt.nl. Nederland moet geen steun geven aan een aanval op Syrië. Er zijn nu 479 stemmen uitgebracht. 73% is het er mee eens. En 27%... Meepraten? Mee Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Ja, je zou het uh, bijna niet denken, maar er gebeurt nog veel meer in de wereld. Splinter, um, jij wil het nog even hebben over Bye Bye Facebook. Ja, ja ik voel me bijna beschaamd dat ik daar nu over zoiets luchtigs nog even wat wil zeggen. Maar uh, uh, ik dacht, ik kan, kan ook wel wat luchtigheid gebruiken uh, deze ochtend ja. misschien. Heb jij al uh, opgezegd of niet? Uh, uh, nou, nee, kijk, dat is een beetje het probleem. Ik ben natuurlijk, uh, ik, voor mij heeft mijn generatie een beetje last van uh, een soort van social media uh, verslaving. Ik heb Instagram, ik heb Snapchat. Ik heb Twitter, ik heb Facebook. Hey, voor de duidelijkheid, je bent uh, begin 20. Ik ben, hè? ja, okay. ik ben nu net 22 geworden. Ja. Ik was 21. En um, uh, ik heb dus ook nog Facebook. Ik heb er wel even over getwijfeld. En grappig genoeg, Arne Lubach begon de zondag met die actie van Bye Bye Facebook. Ja. En ik dacht, nou, dat is een actie, maar gaan, mijn generatie gaat het er niet eens over hebben. Um, en toen opeens zag ik toevallig gisteren. Ik heb natuurlijk wat vriendinnen ook, uh, uh, ook aan mijn studie. En, uh, en op een gegeven moment zijn een een van die ze van Jarden heet. Zij, die zei van: Goh, wat gaan jullie doen met die actie? Van uh, Bye by Facebook. Ja. En er ontstond eigenlijk een discussie over. Van, ja, moeten we dat nou wel doen? Niet die gingen ook kijken. Je kan zo'n app downloaden om te zien hoeveel gegevens Facebook van je heeft. En toen uh, kwam zij eigenlijk met een idee. Wat ik eigenlijk een heel goed idee vind. En wat misschien ook voor mijn generatie heel erg handig is. om een, Als een eerste stap om een beetje van Facebook af te kunnen komen. Is dat je de app op je mobiel uh, eraf haalt. Dus dan hoef je niet meteen helemaal af te kicken. Het is een beetje een verslaving. Je hoeft niet helemaal af te kicken. Meteen door heel je account weg te gooien. Ja. Want dat ik weet gewoon. Dat gaan heel weinig mensen doen. Ook als ik vandaag heb gekeken. Ik heb nog niet uit mijn vriendengroep die echt verwijderd is. Um, maar dat de eerste stap is is een beetje, nou ja, ja. dat je, je mobiel opent... ...dat is ah, okay. app weg. Ja. Dus dat je de Facebook-app op je mobiel verwijdert. Ja, maar op wordt... het gevaar of dat ik overkom als een Amerikaanse senator? Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Wat, heeft dat, wat heeft dat dan voor zin? Nou, dat je ten eerste... Kijk, uh, uh, wij zitten ook uh, uh, heel veel uren aan dat ding gek, uh, ge, gekluisterd, zeg maar. Dus we zitten ook, als je naar ja, de wc ja. gaat, of je zit in de trein... Of weet dus ik het is een wat soort je... Facebook-dieet wordt het dan Ja, eigenlijk. het wordt eigenlijk, je moet er je, wat uh, uh, Lubach eigenlijk voorstellen heel goed in de app, bedoel, hij heeft natuurlijk gewoon gelijk... als het gaat over privacy, en dat vinden we vanuit jvd standpunt heel belangrijk, maar... Eh, het is te rigoureus. Dus, dus alleen de app weg eerst. Oké, okay, een beetje ontslakken. Ja, ja, ja. ja. Langzaamaan.